7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser, uiteraard op pad in Amsterdam. De eerste Oranje-fans zitten al langs de route. En de ruzie in de Partij van de Arbeid over het strafbaar stellen van illegaliteit is nog lang niet voorbij. Eerst Mark Visser met het NOS-journaal. Het vertrouwen in Willem-Alexander als koning is in een jaar tijd flink gestegen. Vorig jaar had 59 procent van de Nederlanders vertrouwen in hem. Nu ligt dat percentage op 69 procent. Blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De stijging komt vooral door het interview met het koningspaar anderhalve week geleden. De monarchie blijft populair. Ruim driekwart van de Nederlanders is daar tevreden over. Dat is een lichte stijging vergeleken met vorig jaar. En het vertrouwen in de monarchie geldt niet voor iedereen. 1 op de tien Nederlanders denkt dat Willem-Alexander... de laatste koning van Nederland is. Na hem komt volgens hen een einde aan de monarchie. Zometeen meer over de enquête in het Radio 1-journaal. Premier Rutte en burgemeester Van der Laan van Amsterdam... hebben de internationale pers bijgepraat over de inhuldiging. Het ging gisteravond onder meer over de veiligheid in Amsterdam... maar ook over Ruttes wekelijkse gesprek met het staatshoofd. Van één ding heeft Rutte in het bijzonder genoten.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 In Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand was rond één uur onder controle. Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis, vertelt de brandweer. Er zijn zeven mensen met de ambulance naar het uh, ziekenhuis vervoerd. Die mensen hebben rook ingeademd. En ja, in het ziekenhuis wordt uiteraard bekeken in hoeverre zij uh, ja, veel rook ingeademd hebben... en daarvoor behandeld moet worden. De brand brak uit op de begaane grond van de flat. Dat is een woning uh, uitgebrand. Het appartement erboven raakte beschadigd. Hoe de brand in Rotterdam is ontstaan is nog niet duidelijk.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 Weer dan. Vanuit het westen trekt regen over het land. Smiddags overal droog en af en toe zon. En het wordt een graad over 12. Morgen droog, geregeld zon. En het wordt dan 12 tot 14 graden. Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Staan geen files, u kunt lekker doorrijden. En lekker luisteren zo dadelijk naar Mark-Robin Visser. Hij is vanochtend al in Amsterdam.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 NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. We wachten op de dag die we wisten dat zou komen. Morgen is die, hè? ja, het is pas feest in Amsterdam. Maar geloof het of niet, er zitten nu al mensen langs de route. Right here I'm not moving unless somebody sits right here that I know. Het is een Amerikaanse, ze komt uit Californië en ze zegt... ik blijf hier zitten tenzij ik iemand ken die op mijn plek let. Nou, die kent je inmiddels. Dat is Mark-Robin Visser. En die is de komende dagen voor ons in Amsterdam, uh, Mark-Robin. En jij hebt natuurlijk dat onderzoek ook over de koning. Ja ik, ja, ik heb het onderzoek ook. De enquête in opdracht van de NOS gehouden door onderzoeksbureau Ipsos. Dat zat natuurlijk net ook al uh, in het nieuws. Maar ik weet niet of jullie ook al even de tijd hebben gehad om er even naar te kijken. Zit uh, er ja, ja, iets ja. in wat jullie, wat jullie verbaasd uh, heeft? Nou, nou ja. Oh, jij eerst. Jij eerst, Ja, allemaal ja, ja, ja, ja. Ik, ik lees dat twee derde vindt dat Willem-Alexander het koningschap wel moet moderniseren. Dat, ja, hoop. dat film is inderdaad, ja. Men hoopt dat bij de modernisering wordt gekeken... naar de privileges en de jaarlijkse uitkering van de koninklijke familie ook. Hè. Dat, dat wordt er ook meegenomen in dat zinnetje. Dus moderniseren en dan misschien ook eens even naar de, de kosten van de monarchie eh, kijken. Nou ja, dat is eigenlijk iets wat ook al tot uiting kwam... in die andere, eh, dat andere aandachtspuntje, hè, dat toch wel veel Nederlanders van mening zijn... Eh, dat de kosten van de troonswisseling eh, die morgen plaatsen... toch wel wat aan de hoge kant zijn. Nou ja, goed, daar kan je natuurlijk over van mening van verschillen, maar dat blijkt dus uit het onderzoek. Er is een enquête gehouden. Uh, de kosten, ja, ik, ik, ik ben hier nu op de dam, waar het natuurlijk allemaal morgen gaat beginnen eerst. Hè. Uh, uh, heel veel afzettingen, er is ook al veel bewaking. Uh, Vrachtwagens rijden af en aan. Uh, prachtige banieren trouwens overal. En vlaggen, uh, niet alleen aan de Bijkorf, zoals ik eerder al zei... maar ook aan de, de grote industriële club en Madame Tussaud. Allemaal prachtig versierd. Ik zou zeggen, laat hangen. Uh, dan toch wel weer heel lelijk. Dan heb je nog weer zo'n bord en er staat dan op... Uh, in verband met troonswisseling... ik word bijna overreden door een vuilniswagen nu, maar die stopt gelukkig. In verband met troonswisseling op grond van artikel 4.2 en of 4.27 van de APV worden fietsen en bromfietsen ook die aan straatmeubilair... en aan in aan om onder fietsenrekken verwijderd. Sloten worden niet vergoed. Kijk, die kosten die moeten we dan zelf, we dan zelf uh, weer dragen. Dat is ook weer flauw. Maar ja, goed. Het maakt niet uit. Het, het, het wordt hier langzaam wakker. Die mevrouw, die Californische mevrouw trouwens... die is van de plek af, valt oh er nou op. En nog iets, nog iets heel grappigs. Er staat hier ook een tafeltje. Ik kan ze nou even niet storen... want ze zijn in de uitzending. Een tafeltje met de portretten van... Uh, Willem-Alexander en Maxima en Beatrix erop. En een man met een oranje hoed. En dat is de weerman van RTL. En die doet ieder half uur hier een weerpraatje zo. Buiten? In de, in, in, in de drup hier, want het drupt hier nog steeds. En dan... Uh, dan, dan weten ze dat daar ook hoe het weer hier nu op de Dam is. Dat willen de Duitsers kennelijk nu ook al weten. Grappig hè. Zo gaat het hier. Oh, de Duitsers zitten daar. Ik dacht RTL. Ja, eigenlijk. de eigen weerman RTL. van RTL. Oh, Oké. Okay. Ja. Een Duitse weerman. Ja. ja. Die, die vertelt ieder half uur hoe het weer hier is. Nou, von, ik kan ook Van regen in drupp. Geen. Ja, in's Ja, in oranje droep. Shit. Het is wel dat leuk hier. Dat. Dat. Ja. ja. Goed, Mark Robin. Uh, we spreken je zo dadelijk weer vanaf de Dam. Zeker. Tot zo. Gisteravond verwelkomde premier Rutte. De vele buitenlandse journalisten al in Amsterdam. En direct daarna kon Joris van der Kerkhoff even met hem spreken. Wat gaat u het meest missen aan koningin Beatrix? Ik denk uh, de gesprekken op maandag. Uh, die natuurlijk toch heel bijzonder zijn. Dat we iedere maandag een paar uur samen praten... over de zaken die het huis, het land en, het, en de regering raken. En uh, die ook de gelegenheid geven om echt ook een band op te bouwen. En jullie hadden een goede band samen? Ja, ik kan daar verder geen commentaar op geven, maar ik, ik was in ieder geval uh, uh, zeer, altijd zeer, uh, nou laat ik zeggen, ik, ik heb het een hele goede herinnering aan, aan die gesprekken. Ja, u keert een beetje naar binnen, uw ogen. Zien nu iets wat ik niet kan zien? Wat, wat is het beeld wat u nu voor ogen hebt? De schaam met koekjes. Uh, wat dat mag ik wel zeggen. De koningin schenkt zelf de thee en de koffie in, creëert ermee ook een huiselijke sfeer. En de koekjes zijn van de hoogste kwaliteit. En dat zal straks wel anders zijn.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 die daar ongelooflijk goed voor is voorbereid. Jarenlang is opgeleid een echtgenote die hem daarin zal ondersteunen. Uh, uiteraard koningin Beatrix die nog steeds in de buurt is... en nog actief zal blijven, uh, dan prinses Beatrix. Dus hij zal er zijn eigen accenten zetten. En het is bijzonder om daar als minister-president... in de eerste fase van het koningschap bij te mogen zijn. En ja, dat is ook gek natuurlijk, wat u hem zou adviseren. Maar nou, misschien kan dat wel. Wat adviseert u hem om te doen... Nee, het is niet aan mij om de koning uh, te adviseren. Je zou kunnen zeggen, jezelf blijven. Ja, maar nogmaals, dat, dat moet ik niet doen. Uh, de koning is, uh, of de nu nog prins van Oranje dadelijk... Uh, de koning is zeer goed in staat om uh, zijn eigen keuzes te maken. En voor zover we over en weer in gesprek zijn... moeten we dat ook echt over en weer doen, niet via de radio. Er was een internationale persconferentie. Er werd een vraag gesteld uit Argentinië. En toen ging het over de schoonheid van prinses Maxima. U hebt u zelf niet gezien, maar u leek bijna of u blosjes kreeg. Het was zo breed uit en het lachen ook. <laughs> geweldig. Nou, het is toch een prachtige vrouw. Daar, toch, daar kunnen we toch trots op zijn. En die trotsheid gaat niet alleen om het uiterlijk? Nee, ja. tuurlijk niet. Ze is inhoudelijk ook een, een, een iemand die echt weet wat ze nu doet hè, met uh, microfinancing. Uh, hoe zij actief is in de VN, ook actief zal blijven op tal van plekken. Uh, is het ook echt een, een icoon voor Nederland? Is zij echt een, een geweldig visitekaartje? Waarom wordt het een fantastisch feest aanstaande dinsdag zonder enige wanklank? Om te beginnen omdat koningin Beatrix in goede gezondheid zelf heeft besloten de troon over te dragen. Omdat Willem-Alexander en Maxima goed zijn voorbereid. De energie hebben enorm draagvlak in de samenleving hebben. Omdat iedereen het ze ook gunt. En ook koningin Beatrix gunt dat zij nu het iets rustiger aan kan gaan doen. En omdat we het met z'n allen ongelooflijk goed hebben voorbereid. En er duizenden en duizenden mensen dinsdag op de been zijn om alles in goede baan te leiden. En het mooiste moment voor u aan zijn dinsdag? Er zijn een paar hele bijzondere momenten. Dat is natuurlijk het moment waarop koningin Beatrix uh, de applicatie tekent. Ja, dat zal echt een emotioneel moment zijn. En het tweede bijzondere moment zal zonder twijfel zijn... de toespraak van de nieuwe koning in de nieuwe kerk. En dan hebben we s'avonds ook weer die prachtige optredens. Je kunt u zich voorstellen, DJ Armin van Buren samen met het Concertgebouworkest. Nou, dat zijn twee onwaarschijnlijke triple A's van Nederland die samen optreden. En de eerste woorden van de Nieuwe Koning zijn dan, landgenoot? Dat gaan we dinsdag horen. Kijkt u nog naar zo'n tekst ook, die hij gaat uitspreken? Ja, daar kan ik niets over zeggen. Anders dan dat natuurlijk alles wat de, de top van het Koningshuis doet... valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar wat dat in, in detail betekent met toespraken en dergelijke... daar kan ik niets over zeggen. Dank u wel. Oké. Okay. Het, het NOS, NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, uh, het gedonder, wou ik zeggen, in de A over het strafbaar stellen van illegaliteit gaat door. Daarover hoort u zo dadelijk meer. We gaan eerst naar Bangladesh, want de eigenaar van het ingestorte pand in Dhaka is gisteren opgepakt. Man wordt gezien als de grote boosdoener. En samen met twee eerder opgepakte textielproducenten verdacht van ernstige nalatigheid. Maar is er in de opstelling van de textielindustrie ook verandering nodig? Daar gaan we over praten met Bart Bruggeman van CNV Internationaal. Meneer Bruggeman, goedemorgen. Goedemorgen. Zouden wij invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop er uh, daar kleding wordt geproduceerd? Ja, dat kan zeker. Hoe dan? Um, nou, de bedrijven in Europa... om het voor ons maar in Europa te houden... die uh, daar uh, hun kleding vandaan halen... ja, die kunnen eisen stellen als het gaat om de productie van, uh, van die kleding. Um, onder andere als het gaat om de veiligheid van, uh, van gebouwen. Um, als het gaat om uh, de brand een paar maanden geleden... waarbij uh, ook C&H zijn kleding liet maken. Dan kun je toch eisen stellen als het gaat om... De uitvoering van de wet in Bangladesh, want er is een arbeidswet in Bangladesh... daar staan keurige regels in. Ja, Alleen het uh, naleven van die regels, dat is in Bangladesh nog wel moeilijk. Nou, Daar kunnen we elkaar bij helpen, daar kunnen we als vakbeweging bij helpen... als internationale vakbeweging. Maar ook de bedrijven die inkopen in Bangladesh kunnen dat doen... door eisen te stellen, er gaan kijken, kijken of het allemaal klopt... en, en het zo veiliger te maken voor de mensen. Maar bent u dan niet bang, meneer Bruggeman, dat het probleem zich verplaatst naar een ander land waar de productiekosten laag liggen... waar goedkope eh, arbeidskrachten in dienst zijn... en waar er niet zo gelet wordt op eh, hoe gebouwen, wat de staat van gebouwen zijn? Ja, natuurlijk, die angst is er. Alhoewel, eh, ik, ik kom regelmatig bij de collega's in Bangladesh... je ja, al haast niet voor kunt stellen dat het nog armoediger kan. Het is, maar... Bangladesh is wat u betreft, als u kijkt naar de rest van de wereld... wel echt een, een dieptepunt? Ja, dat, dat, dat is een dieptepunt als je, daar, als je daar kijkt. En ik sluit niet uit dat er natuurlijk nog landen zijn waar het allemaal nog erger is. Maar uh, dit is al een dieptepunt. Uh, en, uh, ja, maar, maar mag je om zo'n reden dan zeggen van oké, okay, we controleren maar niet goed... omdat het dan misschien vertrekt naar een land waar het nog erger is? Dat kan natuurlijk ook niet. Ja. En dan zullen we met elkaar ook daar de schouders onder moeten zetten... als internationale vakbeweging, maar ook als, als bedrijven... Uh, die, die daar hun controle moeten doen. En als consument natuurlijk, want dan moeten wij ook bereid zijn... met z'n allen meer te gaan betalen voor bijvoorbeeld een t-shirt. Helemaal met u eens. Uiteindelijk komt het aan op u en op mij. En willen wij voor dat t-shirtje van 7,5 euro... Uh, 8,5 of een tientje gaan betalen. Ja, die... en dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk kenmerkend voor, uh, voor de prijzen. En het net iets meer betalen waardoor je veiligheid kunt, uh, kunt creëren... en wellicht ook garanderen. En zegt u daarmee, die macht moet dan vooral dus inderdaad van de westerse markt komen? Of hebben uw collega's daar in Bangladesh, de bonden daar, ook nog wel enige invloed? Zouden die wat kunnen doen? Die, die, die kunnen dat zeker. Het feit dat, dat ik u net zeg, dat er nu zo'n arbeidswet ligt... tekent ook de kracht van de vakbeweging in Bangladesh... dat die zeker aan het groeien is. Ja, het moet allemaal wel gehandhaafd worden natuurlijk. Moet wel maar dat kunnen, handhaven, natuurlijk. als je daar loopt en je ziet die straten, ook de straat waar... Uh, waar, waar dit gebouw uh, staat. Uh, huis aan huis, gebouw aan gebouw zijn textielbedrijven. Dat is ook allemaal heel moeilijk te controleren. Ja, en toch ze die kant op moeten. Uh, zoals we dat in Nederland doen, zal dat uiteindelijk ook moeten in, uh, in Bangladesh. Bart Bruggeman van CNV Internationaal, hartelijk dank voor uw uitleg. En er komt net een bericht binnen dat reddingswerkers daar in Dhaka in Bangladesh de hoop eigenlijk hebben opgegeven nog overlevenden te vinden. Er zijn momenteel geen dat Betekent dat u uh, overal kunt doorrijden? Wel voorzichtig zijn we dat regent hier en daar. PvdA-leider Diederik Samsom gaat de leden van zijn partij nog één keer uitleggen... waarom hij vasthoudt aan het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. En dat wil hij gaan doen op een extra politieke ledenraad op 12 mei. Zaterdag stemde de grote meerderheid van de Partij van de Arbeidleden... in een motie tegen dat strafbaar stellen van illegaliteit. Maar Samsom legde de motie naast zich neer. Hij wil zich houden aan de afspraken met coalitiepartner VVD. Mensen in dit land, illegalen, zijn vaak al strafbaar op dit moment. Ik ga voor de verbetering...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 Samson erkende gisteravond verder dat deze woorden onrust in de partij hebben veroorzaakt. En hij wil graag nog een keer uitleg geven op een extra ingelaste ledenraad. Daar heeft Samson om gevraagd. Indiener van de motie zaterdag was Sander Terphuis. Meneer Terphuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een gedoe bij uw partij. Nou ja, gedoe... Um... Nee, het is, het, wat u zei, afgelopen zaterdag werd een motie aangenomen met maar liefst 99 uh, van de stemmen. Dat lijkt mij vrij duidelijk dan. Ja, in zoverre duidelijk, uh, wel een heel duidelijk signaal. Uh, het congres als hoogste orgaan zegt uh, dat men een motie aanneemt uh, die, de, die de fractie oproept om al het mogelijke te doen... om die strafverstelling uh, van Galen aan het regierakkoord te halen. Mm -hmm. En dat gebeurt dan vervolgens niet? Nee, dat gebeurt voor ons niet. Uh, uiteraard is er wel het begrip voor, hè, voor de positie van, uh, van onze partijleider. Uh, want ik zit als gewone lid natuurlijk in een andere positie, een ander pakket, om het maar zo te zeggen. Ja. Niettemin uh, uh, blijft bestaan dat het congres als hoogste orgaan een, een, een, een heel duidelijke aanspraak heeft gedaan. Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar, uh, hoe zit het met de partijdemocratie bij de PvdA? Want er wordt wel geluisterd, maar er wordt dus niks mee gedaan. Uh, nou, dat is. Terecht, want juist in dat congres werd ook gesproken over het onderwerp partijdemocratie, over het belang en de kracht ervan. En uh, als er dan zoiets gebeurt dat de partijleider uh, ja, uh, nogal, confronterend, uh, he, nogal confronterend zich uitspreekt en zegt ja, uh, dat uh, signaal is gekomen, maar ik doe er niks mee... Ja, het zorgt natuurlijk wel voor een nodige onvrede en onbegrip. En dat zag je ook na afloop van het congres. Mensen waren verontwaardigd en ik begreep er niet dat hun partijleider zo omgaat met de uitspraak van het congres. Maar meneer Terphuis, heeft het dan zin dat hij nog een keer komt uitleggen dat hij er niks mee doet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat zeker, uh, uh, Partij van Arbeid is ook een partij waarin in de openheid de debat wordt gevoerd en ook met elkaar. Uh, Verkent uh, ja, waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Maar, maar, maar nog een keer, want dan gaat hij nog een keer zeggen dat hij zich houdt aan de afspraken met de VVD. En dat als hij dat inlevert, dat er misschien ook andere afspraken verdwijnen. Neemt u er dan genoegen mee? Nou, kijk, ik weet niet of hij dat gaat zeggen. We zijn nog niet bij 12 mei. Dat weet ik dus niet. Nou ja, hij heeft gezegd dat hij nog een keer uitleg wil geven. Dus dat impliceert dat hij nog één keer aan u wil uitleggen. Um, wat zijn argumenten zijn. En het lijkt een wat gesloten houding te zijn bij uh, uw partijleider. Um, of vindt u dat zelf niet? Dat, dat kan ook. Ja, nou, wij, wij zullen natuurlijk ook um, uh, met, met afdelingen um, die ledenraad goed gaan voorbereiden. En uh, in die mogelijk ook wederom met een motie te komen. Dat kan natuurlijk ook he, op de ledenraad. Uh, maar dat is ook wel afhankelijk van inderdaad, de houding die uh, Samsung uh, uh, aanneemt op die ledenraad. En als dat dan inderdaad bij dezelfde bewoordingen blijft als afgelopen zaterdag, ja, dan is het, denk ik, het voegt dan die ledenraad niets toe. Nee. En dan zou er nog een uh, buitengewoon congres uh, kunnen komen? Ja, dat, dat behoort tot de mogelijkheid, inderdaad. Hè? Ja. Als, we, als we nog wat. Waarom, dan zei ik ook net, als we dan zoiets dat Samsung. Dus heeft de bewoordingen gebruikt en net zo gesloten is als afgelopen zaterdag. Dan hebben de leden de mogelijkheid om een buitengewoon congres uit te schrijven. En wat betekent dat dan? Wat zou dat voor consequenties kunnen hebben, zo'n buitengewoon congres? Ja. Nou kijk, dan, dan ga je dan als congres, als volksorgaan, de vraag stellen... en dat werd ook afgelopen zaterdag door een aantal leden gevraagd... van wat is dan de zin van, van een congres? Waarom ja. komen we dan bijeen en waarom nemen we een besluit? En tot slot, waarom... Uh, is er geen begrip, of althans, waarom worden wij dan niet gevolgd door onze partijleider? Ja, maar wat, wat, is dan, wat kan er op een buitengewoon congres anders dan op een gewoon congres? Uh, nou, het buitengewoon congres heeft in zover een andere uh, uh, dimensie omdat dan de leden zelf. Dan moet je dan 10% van je leden achter je, achter je krijgen. Ja. Dan kun je dus het partijbestuur verzoeken om met spoed een, uh, een, een, een, een buitengewoon congres uit te schrijven. Ja. Maar weet u nog niet wat dat voor consequenties zou kunnen hebben voor Samson, bijvoorbeeld. Of voor de partij. Afhankelijk van de van de, van, de, van de discussie op, op 12 mei. Oké, okay, nou wij zijn benieuwd, meneer Terphuis. Haal ons op de hoogte. Akkoord. Dank u wel. Ja, Elke werkdag Wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Ja, Johnny, come home. Van de fine young cannibals uit uh, 1985 alweer. Spanje, Portugal en Griekenland. Crisislanden waar de afgelopen jaren veel sociale onrust was. Stakingen, massademonstraties. Maar hoe zit het met Ierland? Dat andere land dat in de Europese lappenmand zit. Ierland heeft geen gewelddadig protest gekend. Maar woedend zijn de Ieren wel degelijk. Zoals in het Ierse dorpje Charleville. Waar elke zondag al meer dan twee jaar lang de straat op wordt gegaan om te protesteren. Protest dat, volgens onze correspondent Arjen van der Horst... nu langzaam zich verspreidt naar andere delen van Ierland. De reden waarom we hier zijn, is heel simpel. We hebben deze nation van 69,7 miljoen euro gekregen. Protest in Charleville, in het zuiden van Ierland. Een groep van 60, 70 bewoners hebben zich verzameld om een woede te uiten. We hier om dat geld terug te krijgen. zo veel geld als we mogelijk kunnen. Want boos zijn ze zeker. Boos over de crisis waarin Ierland is verzeild. Boos over de banken die het land de afgrond hebben ingesleurd. Boos over de lening die volgens hen is opgedrongen door de Europese Unie. En de miljarden die ze in de toekomst zullen moeten terugbetalen. Miljarden die volgens deze demonstranten als een molensteen om de nek van Ierland hangen. We protesteren tegen de It's very very simple. Een organisator van dit protest is Dermot O'Flynn. Hoe klein begon het? How small did you start? 18. Met 18 man en nu uitgegroeid tot 60, 70 man. Hoe lang demonstreren jullie al? Hoe lang you protesting daar? Over twee jaar nou. This is week 110. En dit doen ze al ruim twee jaar, al 110 weken achter elkaar. Elke zondag gaan ze hier de straat op. We're not just protesting, no, we're campaigning. We zijn in het zuiden van Ierland, eh, vrij afgelegen gebied, ver van Dublin, het machtcentrum. Waarom protest hier? This is <laughs> Nou, hier woont Dermot O'Flynn. Hier Komt hij vandaan? En hij is hier klein begonnen en hij hoopt dat dit protest verder verspreidt over Ierland. Zo, ik had oké, we start marching in Ballyhoo, en dat, you know, if it spread from van stad tot stad, dorp tot dorp, en uiteindelijk het hele land zou marcheren. Nou, het begint, het duurt twee jaar. Ja, langzaam zien we ook andere dorpen en kleine steden dit protest oppikken. We zien het in Kerry, in Tipperary, andere plaatsen in Cork. Ook daar gaan mensen de straat op met spandoeken. Ireland says no. Ierland zegt nee. De deelnemers aan de protesten zijn een ja, bonte mix van ondernemers, managers, leraren, bouwvakkers. En praat met hen en je hoort de persoonlijke drama's van de crisis in Ierland. Now we're in such tough times that my generation really need to start paying attention to what's going on. En een van hen is Julie McCarthy, een studente die net is afgestudeerd. And I came out to try and find work. I got work, alright, in part-time job in a bar. Ze kwam net van de universiteit, had tijdelijk een baantje als serveerster. Maar moest al snel een uitkering aanvragen. Het was onmogelijk een baan te vinden en dus is Ze ziet zich gedwongen te emigreren, zoals vele tienduizenden jonge Ieren dat gedaan hebben de afgelopen jaren. Toch beschouwt ze zichzelf als gelukkig in zekere zin. Met drie van haar vrienden liep het namelijk minder goed af. Just September gone. Um, in the space of a week, I had three friends who committed suicide. Afgelopen september in een week tijd pleegde drie van haar vrienden zelfmoord. There is no jobs, no hope for them. They just gave up. De uitzichtloosheid, de wanhoop, veel jonge Ieren geven het op. It's just happening a lot. Like from the first to the sixth, the first week of January 2013. There was one suicide a day in Ireland. En deze drie staan dan ook niet op zichzelf. Elke dag is er een zelfdoding in Ierland. No, that's just... There's something gone wrong. Dit soort verhalen geven een extra lading aan het protest. Dermado Flynn is nu al twee jaar bezig en hij zal niet opgeven. Zoals hij het beschrijft... A small pebble in the shoe of the ECB. We zijn een kleine kiezelsteen in de schoen van de Europese Centrale Bank en de Ierse regering. Eens zullen ze luisteren. En we zijn en Iren vertellen over hun persoonlijke drama's over de crisis in Ierland op ons Weblog. Weblog Londen, past niet helemaal, maar het heet Weblog Londen van onze correspondent Arjen van der Horst. En dat vindt u natuurlijk op onze website nos.nl. Fabel.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 De monarchie blijft populair. Ruim driekwart van de Nederlanders is daar tevreden over. En dat is een lichte stijging vergeleken met vorig jaar. Premier Rutte en Amsterdamse burgemeester Van der Laan hebben de internationale pers bijgepraat over de inhuldiging van Willem-Alexander. Het ging gisteravond onder meer over de veiligheid in Amsterdam. Rutte's wekelijks gesprek met het staatshoofd en de vraag of deze inhuldiging een golf van troonswisselingen zal veroorzaken. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een wet die het makkelijker maakt om ambtenaren te ontslaan. De wet voorziet onder meer in het ontslag van 15.000 ambtenaren tot eind volgend jaar. Maatregelen waren een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een internationaal hulppakket van bijna 9 miljard euro. Volgende maand is er een extra ledenraad van de PvdA om te praten over illegaliteit. PvdA-leider Samson wil de leden nog een keer uitleggen waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit.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 En in Rotterdam heeft korte tijd brand gewoet in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand was rond 1 uur onder controle. Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Hoe de brand in Rotterdam is ontstaan is nog niet duidelijk. Dat was het nieuws over zich. Het weerbericht van Weerplaza.nl. In het zuidoosten en oosten begint de dag nog met wat zon. In de rest van het land is het bewolkt en valt er af en toe regen. Het regengebied trekt langzaam oostwaarts. In het westen en noordwesten wordt het aan het einde van de ochtend weer droog... en dan breekt daar voorzichtig de zon door. Vanmiddag breidt het weer zich verder over het land uit... en uiteindelijk wordt het tegen de avond ook in Limburg droog. Er zijn dan flinke zonnige perioden... en de temperatuur loopt uit een van 10 graden in het noordwesten... tot plaatselijk 13 graden in Brabant. De wind draait van zuidwest naar west... en waait matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Vanavond en vannacht, Koningin in de Nacht, blijft het overal droog en er zijn amper wolken. Daardoor wordt het koud met temperaturen rond 3 graden. Er staat wel weinig wind. Ook Koningin in de Dag verloopt droog. De wind neemt in de loop van de dag toe uit het noorden, dat maakt het voor het gevoel wat frisjes. Temperaturen lopen morgen uit een van zo'n 10 graden op de Waddeneilanden, tot 15 graden in Limburg. Maar in het noordwesten en op de Waddeneilanden is het wel het meest zonnig. In Limburg zijn de meeste wolken, maar zoals gezegd, ook morgen blijft het overal droog. In de nacht na woensdag kan het plaatselijk gaan vriezen. Kiesinformatie is er niet. Alles rijdt door, er staan geen files. Het is tenslotte vakantie. Die vakantie is in Denemarken voorbij. Vier weken hadden ze gedwongen schoolvakantie daar. Maar de leraren gaan weer aan het werk. En hier zijn de media Bol van Oranje. Maar in Duitsland kunnen ze er ook wat van. Hoort u naar De Ster over een minuut. Wordt u ook gek van Oranje? Lees dan iets behoorlijks.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 Over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Duitsland en royalty, Marcel had het er al over, ze zijn er dol op. Omdat ze zelf geen koningshuis hebben, richten ze zich nu volledig op de inhuldiging van onze koning. De bladen staan er vol mee en Maxima heeft de harten van vele Duitsers gestolen. Zij 33 jaren maakt ze ihre zaken goed. Koningin Beatrix. is Af en toe een verrassende muziekkeuze, maar de lofzang op onze koningin is op alle Duitse zenders dezelfde. Ze heeft het goed gedaan. De nieuwe koning is er klaar voor en de nieuwe koningin heeft allang lang de Duitse harten gestolen. Dat bleek ook bij het interview met Willem Alexander en Maxima, waar de Duitse collega's een samenvatting van uitzonden. Vooral veel Maxima. Iedereen roept me Maxima. Iedereen nennt mich Maxima, ob koningin oder Prinzessin, das ist doch egal. Es ist wichtiger, was wir repräsentieren als der Titel selber. En dan de titel zelf. Maxima is sowieso de lieveling van de Duitse media. Op de redactie van Boente, een van de populairste boulevardtijdschriften... speelt ze de hoofdrol in de berichtgeving over de Nederlandse troonswisseling. Royalty-verslaggever Stefan Blad, Waarom is ze zo populair? Maxima is, komt eerst uit uh, een burgerlijke familie. Dat vinden um, onze lezerinnen heel toll, Quasi van... ...dat zich de traum voor, voor Maxima ervuld had... Uh, ...in haar levensgeschichte. Ja, ze belichaamt de droom van een burgermeisje dat koningin wordt. Dat vinden de lezeressen van Boente prachtig. En ze is de opgewekte prinses die in goede en slechte tijden de moed erin houdt. Een heerlijke frisse wind in het Nederlandse koningshuis. En deze transwisseling is ook voor Boente het hoogtepunt van het jaar. Uh, de troonwisseling in Nederland is de belangrijkste als des Eenmaal omdat het de eerste kroning sinds 30 jaar is, seitdem Beatrice gekroond is. Ja, ze het blad op royaltygebied zeker. Het is de eerste kroning sinds 1980. Zoiets komt gewoon zelden voor. Dus we schrijven er van tevoren veel over. En direct na de inhuldiging komen we met een speciaal nummer. vol met foto's uit Amsterdam. dat we ook hinfiebern. en waar we ook veel energie en tijd reinsteken. daar ook een tolle geschichte te maken. En ook de Duitse tv pakt groot uit. De publieke omroepen, ARD en ZDF, bouwen eigen studio's op in Amsterdam. De grootste commerciële zender, RTL... heeft de populairste Nederlandse in Duitsland... bereid gevonden om het commentaar te leveren. Dat is natuurlijk, een meet Dat is klaar. Zo een gevoel van, oh, wat was voor een grote eer. Sylvie van der Vaart, inderdaad. De Oostenrijkse televisie heeft trouwens een oude bekende... van koningin Beatrix geboekt, Hapen Kerkeling. Een cabaretier die bij het bezoek van koningin Beatrix in 1991... in een limousine bij het paleis van de Duitse president. De president arriveerde en deed of hij de koningin was. Hallo. Zo, kennen we een lettermieter Komt allemaal bij. Hallo. Ik ben Beatrix. Hallo. Ik hoorde de president. Lekker een lettermieter Klaus is ook nog zit in die auto. Intussen is ook het kabaal rond het Koningslied hier niet onopgemerkt gebleven. Het hätte zo schön zijn kunnen. Voor Ihren toekomstige koning hebben de Nederlander een lied geschreven. En het festcomité heeft het im internet veröffentlicht. Zodat het volk het üben kan. De Duitse pers vertaalde het lied zelfs om een indruk te geven. Maar helaas maakten ze van de passages met krom Nederlands gewoon keurig Duits. Waardoor veel van het effect verloren gaat. Ik werde über dich wachen wenn du schläfst. Ik behüte dich voor dem sturm. Ik beware dich in sicherheid, zolang ik lebe. Uit een enquête bleek vorige week dat één op de vijf Duitsers ook wel weer een koning of keizer zou willen. Maar die royalisten zullen het toch moeten doen met de prinsen en koningen van de buurlanden. Waar ze vol bewondering naar kijken. En dat schoone leven als prins voor hem voorbij is. het schöne leven als koning ligt ja nog voor hem. Ja, We hebben dat hier in Nederland een koning. Een reportage van Correspondent Wouter Meijer. Sport dan Tom van Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt gelopen in de Eredivisie. Ajax kampioen. Ja, het oh. voelde ook wel een beetje. Ja, dat kan bijna niet anders. Nee, ja. Ajax had wel een lastige opdracht die je zag met name aan de opluchting... toen ze die uh, die inkwamen inkwamen na afloop, dat de spanning toch redelijk groot was. Nak miste nog twee enorme kansen na een kwartier. Maar daarna was de koek wel helemaal op. was het wachten op Amsterdamse treffers. En ja, je kan je niet voorstellen dat hij met Willem 2 thuis... die dan gaan degraderen aan het weekend dat nog weg gaan geven. Je merkte het ook wel een beetje gisteren bijvoorbeeld bij Feyenoord. Heracles, iedereen kijkt al naar die tweede plek. PSV haalde voor uit, Feyenoord haalde... Voor ze uit. Vitesse haalde uit. Dus in die zin bleef daar allemaal niks. Uh, alles bij hetzelfde. Daar veranderde helemaal niks. Maar iedereen zal toch komend weekend vooral uh, naar Amsterdam kijken. En dan allemaal naar die tweede plaats. Die, ik herhaal het nog maar eens. Voorronde Champions League is. En niet Champions League zelf. Maar goed, je moet in ieder geval eerst de voorronde spelen. om überhaupt in dat miljoenenbal te kunnen komen. Dus daar hopen ze allemaal nog op. Maar Ajax heeft een hele grote stap gezet naar de titel. En dat gaat aanstaande zondag in Amsterdam gewoon gebeuren, ja. Oké. Okay. Nou, dat is bij deze opgetekend. Uh, judo dan, het EK. Wat een prachtig afscheid voor Edith Bos was dat. Ja, ze kreeg echt het afscheid wat ze verdiende. Ze heeft natuurlijk een schitterende carrière achter de rug. Drie Olympische medailles, zilver en twee maal brons. Ze is wereldkampioen geweest, veelvoudig Europees kampioen. Ontelbaar Nederlands kampioen. Ze had gezegd, ik hou ermee op, laatste wedstrijd, de teamwedstrijd. Wat in opkomst is dat team judo, omdat dat misschien Olympisch is. Dus dat is ineens ook in een veel groter aanzien dan bij vorige toernooien. Nederland tegen de grote favoriet Frankrijk. En het droomscenario kwam helemaal uit. Want het stond 2-1, vierde partij, als zij won waren kampioen. Nou, ze deed het met al haar laatste krachten die in haar waren. Ze bleef staan, ze bleef staan. Het werd een hele vermoeiende partij, maar uiteindelijk redden ze het. En ja, zij kreeg wat mij betreft wel het afscheid wat ze verdienen. Het is een, een kleurrijke judoka geweest. En er zijn altijd weer mensen die zullen zeggen ze heeft alles gehaald behalve Olympisch Goud. Dat is heel erg Nederlands om <laughs> dat te zeggen. Ze ja, maar dat, heel, heb ja. dat heb je niet. Dat heb je niet, maar zij heeft heel veel gehaald. Grote carrière, kleurrijk persoon. Altijd in voor interviews, altijd in voor mooie uitspraken. En ze zei gisteren ook weer zo mooi. Het meeste had sport haar gebracht. Over haarzelf vond ik ook wel weer een echte Edith Bos uitspraak. En nogmaals, het was heerlijk om te zien. En vooral ook hoe al die andere mensen in het team het haar zo ongelooflijk gunden. Al die goede, kleine, jonge judoka's die klaar staan om haar op te volgen. Iedereen was blij voor Edith Bos. En dat mag gewoon even. We hebben nog één keer koning in de dag. En gisteren was het een beetje voor Edith Bos. <laughs> en dan denk je toch Tom, ga dan nog even door en haal dat olympisch goud. Ja, of maar, is het toch goed? ging je, je nou ook al. Ja, nou ja. Ergens, kan ergens toch. in het leven. Even, ...voelt iemand zelf, dat maar vaak Als je zo beste. goed bent nog. Ja, maar ergens voelt iemand dat uh, de koek op is om al die trainingen, al die dingen... ...het is altijd een mentaal einde, een sportcarrière. Lichamelijk zou dat best nog kunnen. Maar ergens is er een moment, en ze zei gisteren ook... ...ik ben blij dat ik dat pak in die zin voor de laatste keer uit kan doen... ...en even een paar jaar niet. En dat gaan we haar gewoon gunnen, maar Ja, dus dan, dan, dan is het zo. Is is het het Wij moeten het accepteren. <laughs> Leg ons daarbij neer. Ja. In de houtgeep heeft ze ons. Tom, dankjewel. Tot morgen. 13 minuten over half 8. Het ANC is blij dat we hier de archieven bijhouden. Want zelf is het niet gelukt, hoort u zo meer over. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Vier weken lang bleven de scholen in Denemarken gesloten... voor alle leerlingen van 6 tot, 6, 6 tot 15 jaar. Dat was het gevolg van een conflict tussen leraren en de overheid. Maar nu stuit met de pret. De kinderen moeten vanaf vandaag weer naar school. Correspondent Rolien, Kreton Rolien. De kinderen weer naar school. Ouders allemaal opgelucht? Ja, enorm opgelucht. Dat kun je wel zeggen. Uh, <laughs> ouders zaten de afgelopen maand in een onmogelijke situatie. Alle basisscholen in heel Denemarken... gingen van de ene op de andere dag... Uh, voor onbepaalde tijd dicht. En ja, alle kinderen hadden dus vrij. En die ouders die moesten balanceren tussen werk en kinderen bezighouden. En dat een maand lang. En dat was een echt nachtmerrie voor ja. veel ouders. En ja, in het begin, als je ze vroeg... Uh, dan vond ze het allemaal nog wel leuk en aardig. Uh, er was veel begrip voor leraren. En ja, veel ouders waren ook wel creatief met oplossingen. Dus opa's en oma's die uh, werden ingezet... en kinderen die mee naar het werk werden genomen... Uh, dus er was in het begin wel steun voor de leraren. Maar wat je zag eigenlijk na twee weken, was dat ja, die ouders steeds meer uh, gestrest raakten. Ook die opa en homes hadden er eigenlijk genoeg van. En bij veel kinderen, ja, die zaten eigenlijk de hele dag uh, voor de tv en de computer. En ja, daar sloeg ook de verveling toe. Dus ja, ik denk echt na vier weken dat uh, ouders, zowel ouders als kinderen, echt blij zijn dat die scholen nu weer uh, open gaan. Spreek je uit ervaring trouwens? Molly? Ja, ik spreek ja. uit de ja, Ik oh, okay. heb er één ja. uh, Over de, de vloer gehaald, de zeg maar. Ja. Ja. Ja. Is, is, het ja. conflict, is het conflict tussen leraar en de overheid nu voorbij? Of, of, want ik kan me voorstellen dat nog niet alle wensen ingewilligd zijn. Nee, dat is inderdaad zo. Kijk, dit conflict, uh, dat, ging, dat was een arbeidsconflict. Het ging over de werkindeling van, van leraren. Dat is voorbij, want de regering heeft nu ingegrepen... en gezegd, ja, die scholen die moeten... Open. Maar ja, je kunt zeggen, er liggen nog heel veel conflicten in het verschiet. En dat heeft allemaal te maken met hervormingen in het onderwijs die de regering wil doorvoeren. En de, die hervormingen betekenen echt een hele grote uh, verandering in de Deense samenleving. Nu is het allemaal heel speels. Uh, kinderen hebben smiddags vrij dan gaan ze wel naar de buitenschoolse opvang. Maar dat is vrijblijvend. En de achterliggende gedachte was altijd... Ja, je kunt ze beter kort in de klas hebben... met lessen die goed zijn voorbereid. En verder moet je ze gewoon lekker veel laten spelen. En dat betekent ook dat die Deense leraren... eigenlijk heel weinig uren voor de klas stonden... en veel uren kregen om uh, die lessen voor te bereiden. Nou, dat wil de regering gaan veranderen. Ze willen betere scholen. Ze willen internationaal vooral uh, beter scoren. En dat betekent... dat die kinderen de hele dag naar school moeten. Dat wordt dan wel les gecombineerd met spel, maar het is niet meer vrijblijvend. En dat betekent ook dat die leraren meer moeten gaan lesgeven. En ja, daar zijn die leraren veel op tegen. Want ze zeggen, dan krijg je discount onderwijs. Hm. Nou, de argumenten van de leraren zijn duidelijk geworden. De laatste weken, de macht ook van die leraren. Is er nog wel een meerderheid voor te vinden dan voor die hervormingen? Ja, die hervormingen, daar is een meerderheid voor. En dat is een topprioriteit ook van de regering. Dus de regering wil die hervormingen echt in hoog tempo gaan doorvoeren. Ze wil het nog voor de vakantie, voor de zomervakantie, allemaal regelen. Zodat de kinderen na de zomervakantie de hele dag naar school moeten. En dus die middagvrij, dus elke dag, s middags vrij, dat wordt afgeschaft. Maar ja, dat is theorie. Daarnaast heb je natuurlijk de praktische uitvoering... Om dit door te kunnen voeren heb je wel, uh, is het noodzakelijkheid... dat ja, die leraren toch enigszins uh, gemotiveerd zijn en enthousiast zijn. En dat is op dit moment niet zo. Die leraren zijn echt flink boos. Maar ja, ik denk toch uiteindelijk zullen ze het moeten accepteren... en moeten accepteren dat ze net als de kinderen uh, langer op school moeten zitten. Hervormingen komen eraan in Denemarken. In ieder geval zijn de kinderen vanaf vanochtend weer naar school. En Rolien Kreton haalt opgelucht adem. We ook op de weg, want iedereen kan daar doorrijden. Geen files op dit moment. Rij voorzichtig, want het regent een beetje. We gaan luisteren naar The Hype. Don't give up on me. up Het archief van de voormalige Nederlandse anti-apartheidsorganisaties... wordt vanavond in Johannesburg overgedragen aan het ANC. Voor een deel is het een digitaal geschenk... maar er zijn ook tien verhuisdozen naar Johannesburg overgevlogen. Kier Schuringa was anti-apartheidsactivist... en al sinds de jaren 70 beheerder van dit archief... en nu vanuit Zuid-Afrika aan de telefoon. Meneer Schuringa, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is het wat u betreft meest bijzondere wat er in die dozen zit? Uh... In die dozen nou, en, en bij het digitale materiaal. Wat ik het meest bijzonder vind is dat we in staat zijn geweest om een uh, groot hoeveelheid honderden uh, foto's van uh, ANC-projecten in, uh, in banningschap. Die waar het ANC zelf niet meer over beschikt, om die weer aan hun uh, ter beschikking te kunnen stellen. Hmm, wat, wat zijn dat voor foto's dan, meneer Schuringen? De, het grootste gedeelte gaat over een, uh, het grootste ANC-project in, uh, in Ballingschap... ...dus een opvangcentrum in uh, Tanzania rond een middelbare school. Daar, daar hadden ze een groot fotolaboratorium. Die hele collectie is verloren gegaan. Wij hebben vanuit Nederland, de Nederlandse groepen hebben daar altijd actie voor gevoerd... Mm -hmm. ...honderden foto's uh, verzameld... En die hebben we dus nu allemaal gescand en digitaal aan hun ter beschikking gesteld. En ook eerder waren er zijn dubbele exemplaren van prints aan het ANC gegeven. Wat, wat, wat trok u zo aan um, het ANC en de anti-apartheidsbeweging... om zo'n collectie aan te leggen, om alles te bewaren, meneer Schuringa? Ja, um, wij verzamelden sowieso natuurlijk allerlei materiaal... wat we nodig hadden voor uh, ons werk... Bijvoorbeeld die foto's van dat project in Tanzania zijn voor een deel verzameld omdat wij tot twee keer toe het, uh, het progress report van het ANC over dat project voor de internationale gemeenschap in Nederland hebben uh, gemaakt. Maar goed, voor ons werk hadden we informatie, foto's, actiemateriaal enzovoort nodig. En ik ben altijd verantwoordelijk geweest voor de documentatie bij een van die groepen, de anti-apartheidsbeweging Nederland, en uh, heb me altijd erop toegelegd om ook het archief goed te bewaren. En dat hebben we later ook voor, die, voor alle andere groepen gedaan. En nu bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis doe ik dat hetzelfde. Hm. Meneer Schurga, hoe blij is het ANC daarmee? Met andere woorden, hebben, hebben ze daar alweer aandacht voor, voor het verleden? Hebben ze nog niet te veel problemen in het heden? Nou, die problemen in het heden die zijn uh, aanzienlijk. En uh, ik, ik zou niet beweren dat de leiding van het ANC het archief... Het, uh, ...het belangrijkste vindt. Maar goed, het wordt vanavond bijvoorbeeld officieel aangeboden... ...aan uh, de deputy uh, president van het, uh, van het ANC... Dat ...door de Nederlandse ambassadeur. Dat geeft toch wel aan dat ze het wel belangrijk vinden. Uh, het ANC heeft een goed archief bij, op de Universiteit van Fort Heer. Daar wordt... Echt aandacht aan besteed om dat materiaal goed te bewaren, toegankelijk uh, te maken. Ja, kunnen andere mensen ANC... er ook bij, bij uw materiaal straks? Ja, daar kan iedereen straks bij. Alle, okay. iedereen onderzoeker. Maar niet alleen via de universiteit, dit wordt her, maar ook via de ANC-archiefwebsite. Die wordt ook vanavond op dezelfde bijeenkomst uh, gelanceerd. En dus heel veel, vooral van voor het digitale materiaal, uiteraard, wat wij hebben het gaat op die archiefwebsite gebruikt worden. Nou, dat is wel eervol, hè? Ja, dat is, uh, dat is ontzettend leuk. Nou, het hele project uh, is heel erg uh, bevredigend. Ik ben hier een jaar geleden geweest, toen ook op, uh, met hulp van de Nederlandse ambassade, om te bespreken met verschillende instanties, uh, archieven en zo hier, waar men belangstelling voor had. En toen kwam dit van het kant van het ANC, kwam dit er heel erg duidelijk uit: ja. een aantal belangrijke lacunes. Waar wij die wij voor een deel hebben kunnen invullen. Nou, prachtig. Kier Schurringga, fijn dat u hier bij ons er even over wilde vertellen. Oké, okay, prima. De ja. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Veel aandacht in de internationale media voor onze troonswisseling. De website van de BBC wordt het Nederlands Koningshuis vergeleken met het Britse. Volgens de BBC heeft Nederland een moderne monarchie, terwijl de Britten een traditioneel systeem hebben. En de BBC heeft uiteraard ook verslaggevers in Amsterdam. I've only been here for just a few hours, and it is quite clear that something very special is happening in this country. On Tuesday, this country will have a king, and it's the first time in more than a century that anything like that has happened. And hundreds of thousands of people are already coming into the city, and it is on Tuesday at 10 a.m. local time that in this building, this royal palace, that is where Queen Beatrix will formally abdicate. Zo is dat. Daar zal de applicatie plaatsvinden om tien uur morgen. We vonden nog een aardig artikel in de New York Times trouwens... van onze eigen Arnold Grunberg, de auteur. Volgens hem is het Nederlands Koningshuis niet meer dan een gesubsidieerd theater. Volgens Grunberg zou het mooi zijn als er voortaan audities werden gehouden... voor de rollen van de koning en koningin. Dat zou kandidaten opleveren die veel meer acteertalent hebben... dan de huidige koninklijke familie. En de Telegraaf, voornamelijk oranje weer gekleurd vanochtend... heeft ook ander nieuws. Uh, want Willem Holleider zou een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd hangen. Hij bedreigt de misdaadjournalist Peter Erde Vries. Mocht Holleider strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld... dan start justitie een procedure om hem de laatste drie jaar... van zijn oude straf te laten uitzitten. Dat hebben bronnen bij justitie tegen de Telegraaf gezegd. Op de website van RTV Utrecht staat dat vandalen... voor een levensgevaarlijke situatie hebben gezorgd... op de weg tussen woerden en wilnis... Een wandelaar ontdekte dat een van de bomen langs de provinciale weg tot halverwege was ingezaagd. Ja, en de kettingzaag die ze daarvoor hebben gebruikt stak ook nog in de stam. Het was trouwens eh, onbekend, ze weten nog niet wie erachter zitten. Een boom van ongeveer 15 meter hoog zwaaide gevaarlijk heen en weer in de wind. De brandweer heeft de boom onmiddellijk eh, echt doorgezaagd... om te voorkomen dat de boom op de rijbaan zou vallen. De kettingzaag is door de politie meegenomen voor sporenonderzoek. Israël zal de Verenigde Staten niet vragen om in te grijpen in Syrië... ...stapt op de website van de New York Times. Ondanks dat president Assad volgens Israël chemische wapens tegen zijn bevolking inzet. Volgens de krant is de bedreiging vanuit Iran het grote probleem... ...en is Syrië daar niet mee te vergelijken. Nog een bijzonder verhaal over leer in het FD. De krant schrijft dat de prijs voor leer omhoog gaat en dat komt door China. In het Achterhoekse Lichtenvoorde staat de laatste leerlooier van Nederland... en daar merken ze de toegenomen vraag uit China. De prijs voor stieren en kalverhuiden staat op het hoogste punt ooit. De goedkoopste variant van een meter meubelleer kost nu 25 euro. In 2011 was dat nog maar 9 euro. De prijs van stierenhuid per meter ging van 35 euro naar 100 euro. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een verrassende presentator. de De De Ja, de Bekend vanwege heel spectaculaire doelpunten. Volgens de Zweedse krant Expressen zal hij het Eurovisie Songfestival in Malmö gaan openen. De Zweedse omroep heeft hem zover gekregen door zijn vrouw te overtuigen. Aha, zo gaat dat. Dus laat dan zal de kijkers in ieder geval <lacht> welkom heten. En of het daarbij blijft, dat is niet bekend. We hopen nog op een mooie omhaal. Morgen, 30 april, de troonswisseling.